8 uur. Dit is Radio 1. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over de nationale hypotheekgarantie. Daar is afgelopen jaar weer vaker beroep op gedaan. En we spreken met de Nederlandse ambassadeur in Irak. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De huren stijgen dit jaar te veel, vinden FNV en de Woonbond. Ze vrezen dat er na 1 juli nog meer huurders dan nu niet rond kunnen komen. Het kabinet heeft besloten dat huren voor lagere inkomens op 1 juli verhoogd mogen worden met 1,5 procent plus de gemiddelde inflatie van 2013. Die is vastgesteld op 2,5 procent. Dat inflatiecijfer is volgens FNV en Woonbond te hoog door de btw-verhoging van vorig jaar. Ze pleiten daarom voor de extra huurverhoging van 1,5 procent bovenop die inflatie te schrappen.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 dat de situatie blijft zoals die is, bussen en omreisadviezen. Het komt allemaal door een ontsporing. Gisteren rijden de komende dagen bussen tussen Hilversum en naar de bussen En reizigers richting Amersfoort en Utrecht kunnen vanuit Hilversum wel gewoon met de trein. Voorstanders van de nieuwe Egyptische grondwet lijken bij het referendum daarover een monsterzegen te hebben behaald. Officiële cijfers ontbreken nog, maar regeringsfunctionarissen zeggen dat mogelijk 95% van de kiezers voor heeft gestemd. De afgelopen dagen konden zo'n 53 miljoen Egyptenaren zich uitspreken over die nieuwe grondwet. Meer dan de helft zou dat ook hebben gedaan. De officiële uitslag komt waarschijnlijk morgen. In de nieuwe grondwet wordt de macht van het leger versterkt. En ook worden partijen die een religieuze grondslag hebben, zoals de moslimbroederschap van ex-president Morsi, verboden. Het referendum maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan smartengeld, na een ongeluk of medische fouten... liggen aanmerkelijk lager dan in andere EU-landen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Lindenberg van de Erasmus Universiteit. Rechters hanteren als eikpunt nog steeds een bedrag uit 1991. Toen kreeg iemand die door een medische fout hiv had opgelopen 136.000 euro.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 Mede door een flink aantal ongelukken staat er nu 200 kilometer file. Dat is twee keer zoveel als gebruikelijk op dit tijdstip. De A9, ook maar Amstelveen. Daar eerst in de file tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. 4 kilometer. De rechterrijstok is dicht door een ongeluk. En verderop tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Amstelveen. 14 kilometer. Er ligt daar een lading glas op de weg. De rechterrijstok is afgesloten. En op de A12 richting Den Haag staat tussen Woerden en Gouda... 11 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de weg is hier weer snel vrijgemaakt. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. Rechterreishoek is dicht. Ook veel vertraging vanuit Brabant. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de Moedijkbrug 12 kilometer door een ongeluk. Linkerreishoek is afgesloten. Verkeer vanuit Breda richting de Randstad kan het beste via de A27 rijden. Controverse in België over het nieuwe boek van Christine Hemmerrechts over de vrouw van Dutroux. dat straks.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 Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud. Al vanaf 29 euro per maand. Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Zo dadelijk, dan uh, hoort u uh, hoe ze er in Groningen over denken. Want het lijkt erop dat de gaswinning wordt teruggedraaid. Maar de Groningers zijn er niet gerust op. Als dat 5% of 20% is, ja, dat is gewoon veel te weinig. Maar hoeveel kan het minder? En maakt dat Groningen veiliger? Het LOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Veel vragen dus over Groningen. Naar verwachting gaat minister Kamp morgen na de ministerraad direct naar Groningen. Hij zal daar de resultaten presenteren van onderzoeken... die gedaan zijn naar de gaswinning in de provincie. En dan komt hij zelf ook met een nieuw winningsplan. Goedemorgen, Aad Corrié. Goedemorgen. Energiedeskundige verbonden aan de TU Delft. Even over de verdiensten. Hè. De Nederlandse staat uh, verdient hier stevig aan. Daar draait het dus allemaal om. Over hoeveel euro hebben we het? Nou, dat was um, rond de 12 tot en met 15 miljard zelfs dit jaar. En als er straks minder gas wordt geproduceerd... dan uh, loopt dat behoorlijk terug? Afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijk die je minder gaat produceren... gaat het inderdaad teruglopen. Ja, ja er wordt gesproken 10 procent. De FD zegt uh, misschien wel 20 procent. De Groningers willen 40 procent. Is dat reëel? Ja, dat um, denk ik dat dat een beoordeling is van het kabinet. Hè? Die moet uh, de schade van de... Aardbevingen en verwachte aardbevingen natuurlijk afwegen tegen de mogelijkheden en de consequenties daarvan voor de aardgas, aardgasbaten en de staatsgas. Ja, en natuurlijk de belangen van de, van de mede-aandeelhouders, de oliemaatschappijen. Ja, maar uh, wat we graag willen weten, meneer Correl, jij helpt dat nou als je die gaskraan wat dicht gaat draaien, als je minder gaat winnen? Dat is een vraag die je aan een aardbevingsdeskundige moet stellen. En iemand die op die gas ja. dat, dat weet ik niet. En ik denk ook dat dat erg lastig te voorspellen is. Want de vraag is natuurlijk ook of de huidige aardbevingen. nou het gevolg zijn van inmiddels 50 jaar exploitatie. of het gevolg van de afgelopen paar jaar. waarin een specifiek winningspatroon heeft plaatsgevonden. Ja. Wat u wel weet is dat als we minder gas in ons eigen land produceren. dan moeten we, denk ik, naar het buitenland. om daar gas in te kopen. Dat hangt er een beetje vanaf, want je, er wordt zoveel gas in Nederland geproduceerd op dit moment... dat bijna de helft daarvan geëxporteerd wordt, hè, in totaal, inclusief kleine velden. Nou, als je nou minder Groningen gas zou produceren, zou dat tekenen dat je misschien minder kunt exporteren. Maar Groningen gas heeft ook een specifieke samenstelling. En dat wordt eigenlijk in de Nederlandse huishoudens en een deel van Duitsland en België gebruikt. En een groot gedeelte van dat andere gas is hoogcalorisch. En dat wordt ook geëxporteerd. Dus hoe die balans precies gaat uitpakken, dat valt nog te bezien. Maar dat neemt niet weg dat je altijd gas kunt importeren in Nederland. Hè. We zijn goed aangesloten in middels op Rusland, op Noorwegen. Er is een LNG-terminal. Dus dat balanceren, dat lukt altijd wel. Ja, maar dan toch vraag ik me af, als je inderdaad verplichtingen hebt tegenover uh, gas, dat je exporteert over het buitenland, kun je dan wel minder gaan winnen? Kun je dan de verplichtingen nog wel nakomen? Nou ja, dat betekent mogelijkerwijs dat je voor uh, gas wat op de vrije markt, de TTF, verkocht wordt op dit moment hier, dat daar meer geïmporteerd zou kunnen gaan worden. Of dat die TTF gewoon minder um, omvangrijk is, omdat dan groot gedeelte van dat gas toch weer via vastgelegde lange termijncontracten, zowel in het buitenland als in het binnenland overigens, verkocht zal moeten gaan worden. Maar dan loopt het begrotingstekort nog verder op. Nou ja, nee, dat heeft dus echt alleen maar te maken met de hoeveelheid gas die je produceert in Groningen en in de kleine velden. Dat is dus de bepaling van de aardgasbaten. Of je dan gas gaat importeren of niet, dat heeft uiteindelijk alleen maar consequenties voor de betalingsbalans. En niet direct voor de overheidsinkomsten en ook niet direct voor de prijs van het gas. Nee, nu denken we, hebben we het alleen over de overheid en wat de overheid eraan verdient. Maar er zitten natuurlijk allerlei bedrijven tussen Shell... Exo Mobil, de NAM, uh, daar moet je Precies, ook allemaal zijn, dat, mee houden. Dat zijn de twee aandeelhouders inderdaad in de NAM. En die um, zijn natuurlijk eigenlijk de eigenaar van de concessie. En grosso modo kun je zeggen dat voor iedere euro die de staat ontvangt voor. Um, Nee, voor iedere euro die er aan winst gemaakt wordt op de verkoop aan Groningengas. dat er ongeveer 20% naar de oliemaatschappijen gaat en 80% naar de staat. Mm. Dus die oliemaatschappijen die moeten ook rekening houden met een. Let wel, het gaat om een, ook om een uitstellen van het verdienen van geld. Want het is natuurlijk zo dat je minder gaat produceren. Ja. maar dat betekent uiteindelijk dat je ook langer met dat veld kon doen. En wie weet hoe hoog in de toekomst. of hoe laag die gasbaten of die gasprijzen dan zijn. Dus het kan best zijn dat je uiteindelijk meer verdient. doordat je dat uitstelt en tegen hogere gasprijzen dat kunt verkopen. Het kan ook zijn natuurlijk dat die gasprijs gaat dalen op termijn en dan verdien je weer minder dan je op dit moment eraan verdient. Ja, maar in het beste geval is het dus eigenlijk een soort gunstige belegging. Zo zou je het kunnen zien. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat de euro die je morgen verdient... meer waard is dan de euro die je over 15 jaar verdient. En als je dat in boekhoudkundige termen gaat bekijken. Maar het is inderdaad vanuit een nationaal perspectief... inderdaad misschien een gunstige belegging, een uitstel... en ook een appeltje voor de dorst, om dat zo maar te zeggen. En daar houden we van in Nederland. Dank u wel, Aad Corrier, energiedeskundige aan de TU Delft. Gaan we maar eens naar Groningen. Naar Meino Remmers, Maino, want je hoort het. Ja, zo'n hele grote reductie... Als meneer Corollier goed beluistert, dat zit er toch niet echt in. Hè? Dat gaat wel heel veel kosten. Ja, ja, en dan hebben we het allemaal over bodemschatten... terwijl ik ondertussen aan het klimmen ben in de kerk van Loppersum... naar schatten in de lucht. En die zijn ook veel waard. Wel wat minder dan het aardgas, want dan heb je het over miljarden, maar... Ik hoor net van Bertus Huizing... dat het hele bijzondere fresco's zijn hier in de nog van de kerk. Ja, het zijn inderdaad heel bijzondere fresco's. De 16e eeuw? De 16e eeuw. Het is de, de Peters- en Pauluskerk dus. En die fresco's zijn inderdaad uit de 16e eeuw. zijn heel bijzonder. Zijn, uh, ja, het is echt cultureel erfgoed. Hein? En uh, het is ontzettend jammer dat daar dus uh, schade is geconstateerd... door de aardbeving. Maar goed... Uh, deze overeenkomst met de NAM. Uh, het wordt allemaal weer gerestaureerd. Ja. We staan hier op het ogenblik, dus... Maar dan moeten ze weer niet opnieuw gaan beven. Dan moeten ze niet weer opnieuw gaan beven. Nee, ja, dat zorgt natuurlijk van, uh, van alle monumenthouders. Ook van de particuliere huizen natuurlijk. Ja. Ik ben net ook achter de koster aangeklommen. Want er was toch al een... Uh, een uh, ja, wat is het? Renovatie, restauratie bezig? Ja, dat was al in de planning. En, uh... De mannen achter ons zitten ook met de kalkkwast in de hand op de stijger. De kerk is helemaal vol met stijgers gebouwd. En wij staan nu zo'n beetje in de nok. We zijn op de vloeren geklommen. En toen zagen ze het. Ja, toen kwamen ze dichtbij. En uh, toen bleek dus dat de schade wel groter was dan, uh, dan gedacht. Uh... Scheuren erin, hè? Scheuren. Er liggen hier ja, foto's. En, en er komen al hele kleine stukjes kalk naar beneden. Dus dat ja. is ook uh, gevaarlijk. We spreken terwijl we naar het laatste oordeel aan het kijken zijn, toch? Het laatste oordeel, het is allemaal bijbelse... Ja, is allemaal, we zijn hier dus inderdaad eh, vlak eh, boven het koor. Eh, Ik zie Christus. Met Christus, dat de, is de, de, de, de schildering van het laatste oordeel. En dan ziet u de hoofdfiguur, dat is Christus dus, is allemaal ja, symboliek. Aan zijn rechterkant ziet u een, een dolk op zijn oor gericht, aan de linkerkant een zegt. Allemaal symboliek. Uh, aan de onderkant zie je met zijn voeten... staat hij op een wereldbal. Dat is ook weer symbolisch voorgesteld... dat hij de macht over de wereld heeft. En dan dan hadden we dat maar, hè? <laughs> ja, hadden we dat maar, ja. Hebt u er enige verdusie in... zo symbolisch pratend... dat het uh, symbolische dichtdraaien van de gaskraan... enig soelaas gaat bieden? Of dat we binnen... De binnen de kortste keren weer aan de restauratie moeten. Nou, symbolisch dichtdraaien, dat helpt natuurlijk niks. Ik, nee. ik denk dat er, dat er echt ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Ja, de is zal denk ik behoorlijk een eind dichtgedraaid moeten worden. Maar ja, dan blijft toch nog de angst. Uh, zijn daarmee de aardbevingen uh, uitgesloten? Ja. Dat, dat weet niemand kon dat vertellen. Die bevingen die, die worden het sterkst. Dat hebben we net ook in de boerderij gezien. Dat was mm. het ook al zo'n klim- en klauterwerk een uurtje geleden. Die zitten vooral in de nok van het gebouw natuurlijk. We, nog eens even vragen aan de koster... Dit is een gigantisch dure operatie natuurlijk. Dit is zeker een dure operatie. Los van de restauratie ja, ja. die al bezig was. Wat, ja. komt er nou, wat kost dit? Uh, nou, minimaal twee ton. De restauratie van de fresco. En dat betaalt de NAM? Ja, dat betaalt de NAM volledig. Ja. ja. Maar er moest natuurlijk eerst een expert komen. Dus, uh, dus waren ze de vlot mee? Uh, Jawel hoor, ja, ja. Het heeft, uh, nou de laatste, de finesses, dat duurt altijd even lang. Maar uh, uiteindelijk is het uh, allemaal goed gekomen, financieel. Het gas is miljoenen jaren oud... Deze fresco's komen uit de 16e eeuw, ja. maar de bevingen zijn recent. Het is maar te hopen dat we in de moderne tijd de juiste beslissing nemen... Ja. dat deze oude schildering, is het niet maar echt een fresco, het zit in ja. de kalk... dat ja. dat ja. bewaard blijft. Ja. Nou, inderdaad, natuurlijk, het is eeuw en oud, dat moet bewaard, bewaard blijven, hoor. Want kijk, als, als daar dat krijg je nooit weer terug, hè? Ik bedoel, dat is, dat is inderdaad van uh, echt, zoals ik al zei, cultureel erfgoed. Dat is oud en, en die kerk is uniek. Wat dat betreft, ook in Groningen hoor. Je ziet geen enkele kerk in nee. heel Groningen hier... met stukken mooie fresco's als hier in Lappers. Heel voorzichtig klimmen we weer naar beneden. Heel voorzichtig, niet te veel trillen. nog immers in Groningen vanochtend. Voorzichtig, Mayno. Straks, president Obama werkt aan hervormingen voor de werkwijze van de NSE, de afluisterorganisatie die wereldwijd voor veel commotie zorgt. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi, is dus een lastige ochtendspits. Ja, het is een hele drukke ochtendspits geworden. Het is uh, twee keer zo druk als gebruikelijk. Er zijn relatief veel ongelukken gebeurd. Op uh, de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bijvoorbeeld... staat tussen Alkmaar en Akersloot drie kilometer. De ook is dicht. En eerder vanochtend is het misgegaan op de A12 richting Den Haag. Tussen Woerden en Gouda, 12 kilometer. Alle rijstroken zijn hier weer opengegaan. En op uh, de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... staat bij Delft drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijsthoek is dicht. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Papendrecht en Harningsveld Giezendam, 7 kilometer. Hier is de linkerrijstok afgesloten. En nog steeds veel vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prinsenviel bij Breda... en Hoek staat 10 kilometer. Maar het goede nieuws is, de weg is weer vrij. In de ochtend en avondspits, met LOS Radio 1 Journal. Scheidingen en werkeloosheid zijn de belangrijkste redenen... waarom mensen hun woning moeten verkopen. En omdat het nog steeds slecht gaat op de huizenmarkt... blijft het aantal huishoudens dat de woning met verlies verkoopt, stijgen. Vorig jaar hebben ruim 4500 mensen een beroep gedaan op de NHG... de Nationale Hypotheekgarantie, om dat verlies te vergoeden. En dat waren er meer dan in 2012. Karel Schiffer van het WSW, de organisatie verantwoordelijk... voor de uitvoering van die Nationale Hypotheekgarantie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot was de schade voor u vorig jaar? Nou, dat was, lag uh, rond de 150 miljoen euro. En dat was uh, volledig naar verwachting. Want uh, naarmate de prijzen dalen van woningen... en dat is vorig jaar ook nog aan de orde geweest... zul je zien dat het uh, aantal uh, verliezen toeneemt. Ja, U heeft uh, met de ingang van dit jaar die hypotheekregels ook nog eens versoepeld. Waarom? Nou, waar we uh, vaak naar kijken is uh, bij huishoudens, vooral bij echtscheiding... dan zien we dat toch uh, 9 van de 10 mensen eigenlijk het liefst zou willen blijven wonen. En die uh, lopen er tegenaan dat uh, hypotheekregels in Nederland... de afgelopen jaren toch wel uh, scherper zijn geworden. En wat wij nu samen met de banken doen... is toch kijken op basis van werkelijke lasten en werkelijk inkomen of ze het toch kunnen betalen. En in die gevallen proberen we samen met de bank te kijken... of de mensen toch blijven wonen. En dat, is, uh, nou, dat, is, uh, dat doen wij succesvol... en dat gaan wij het komende jaar uh, vaker proberen toe te passen. Pakt dat altijd goed uit, meneer Schiffer... want die mensen blijven dan natuurlijk wel met hoge kosten zitten. Ja, dat klopt. Maar uh, u moet zich voorstellen dat wanneer je naar een hypotheek kijkt... zeker als je een, als je een nieuwe woning koopt, dan wordt er streng gekeken op basis van normen. Maar soms is het goed om te kijken bij mensen die nog in een huis wonen... en het risico lopen om eruit te gaan om te kijken naar de werkelijke lasten. En dan blijkt dat vaak dat in werkelijkheid de mensen toch in staat zijn... om die lasten te betalen. En in die gevallen willen we daar graag aan meewerken... want het verlies van een huis is natuurlijk geen kleinigheid... Dus we proberen dat uh, zoveel mogelijk te stimuleren. Maar uh, werkelijke lasten, Dan, normaal gesproken wordt er naar onwerkelijke lasten gekeken? Nou, de, bij, bij de aankoop van een hypotheek, neem maar als voorbeeld uh, de rente waar je mee rekent. Hè. Bij de aankoop van een hypotheek hou je rekening met, uh, met de rente bij een uh, tien jaar vaste lening. Die is bijvoorbeeld uh, op dit moment rond, uh, rond de 5%. procent. Maar wie weet zijn die mensen die gaan scheiden. Hebben die een aantal jaren geleden een hypotheek genomen met een rente van 4%? procent en zijn ze dus in werkelijkheid goedkoper uit. En zijn ze dus wel in staat om die woonlasten keurig te betalen. En daar willen we graag aan meewerken. Verwacht u ook dit jaar, 2014, weer een groot beroep... net zo groot beroep op hypotheekgarantie... want die huizenprijzen stijgen nog niet. Nee, we houden wel rekening mee dat de komende jaren... die verliezen nog wel iets toenemen. Maar 2014 wordt natuurlijk een heel spannend jaar... want we zitten allemaal te wachten tot die woningmarkt aantrekt... en de eerste signalen zijn er... Wie weet nemen de, de prijzen van woningen weer wat toe. En dat gaat natuurlijk een enorm effect hebben op het aantal gedwongen verkopen. en de hoogte daarvan van de verliezen ja. uh, komend jaar. Dus het is een beetje koffiedik kijken. Maar voorzichtigheidshalve houden we er wel rekening mee. En u moet zich natuurlijk bedenken dat als we worden aangesproken. dat wij daar ook voor bedoeld zijn. Hè? Dat waardefonds ja, ja. dat we hebben. dat is er voor om in ongunstige omstandigheden. economische omstandigheden. die verliezen van mensen op te vangen. Ja, zolang u het nog kunt betalen, hè? Heeft het nog genoeg geld in kas? Nou, wij hebben het fonds dit jaar of vorig jaar voor 8 miljoen aangesproken. Maar er oh. resulteert een fonds van 780 miljoen. Dus wij denken de verliezen... Kunt die u ook, nog halen. Die gaan wij, gewoon, wij, komen die, wij gaan die verliezen goed opvangen. Goed, meneer Schiffer van het WSW. Organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheekgarantie. Dank u wel. 9 minuten voor half negen. President Obama maakt vrijdag duidelijk hoe hij de NSA wil hervormen. De inlichtingendienst die alle telefoongegevens verzamelt. Daarover is na alle onthullingen door klokkenluider Edward Snowden... flinke onrust ontstaan. Wat vindt Obama nou belangrijker? Terrorismebestrijding of bescherming van de privacy? Zoals ik gezegd heb, heb ik this dat dit program niet not uniquely valuable om een massief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 We know that eventually, if that much information remains in the hands of government for that long, it will eventually be abused. Een senator pleit ervoor om alle verzamelde belgegevens te laten beheren door een onafhankelijke derde partij. Want, vroeg of laat, gaat de overheid er toch maar misbruik van maken, verwacht de Republikeinse senator Mike Lee. Toch is het programma zinvol, vindt Richard Clark, Een voormalig hoofd contra-terrorisme onder de presidenten Clinton en Bush. Um, it is absolutely true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 Gaan we naar de Nederlandse ambassadeurs. Die zijn deze week in Den Haag voor hun jaarlijkse ambassadeursdagen. Een aantal van hen werkt in Brandhaarder die het nieuws demoneren. We praten iedere ochtend met een van hen. Vandaag met Jeanette Seppen. Zij is ambassadeur in Irak. Mevrouw Seppen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is ook een land dat volop in de belangstelling staat van de Verenigde Staten. Voordat u naar Baghdad kwam, was u gedetacheerd bij ISAF. NAVO troepenmacht in Afghanistan. Afghanistan, Irak. Nou, u zit er wel middenin. Ja, in, ja. De moeilijke, in de moeilijke gebieden. <laughs> ja, dat is absoluut het geval. Ja, hoe, hoe is het uh, op het ogenblik het werken in Irak, um, nu dat weer helemaal onder vuur ligt en de strijd daar weer oplaait? Ja, het blijft natuurlijk toch, stel ik altijd voorop, voorop het blijft, blijft ook in heel hoop opzichten een, een normaal land. Uh, dus als er inderdaad ergens weer de vlam in de pan slaat, uh, wil dat nog niet zeggen dat het hele land in brand staat. Um, dus het is ja, wat ik altijd maar denk. We moeten daar vooral heel erg nuchter mee omgaan. We moeten onze ogen open houden. We moeten onze oren heel erg goed open houden. Uh -huh. En um, ja, ons zo goed mogelijk uh, ja, beschermen. toch ja? tegen, tegen op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. Maar kan dat? Weet u, weet u alles wat er gebeurt? Heeft u, heeft u grip op de zaak? Kunt u het overzien? Wij hebben het, het, het grote geluk om, uh, om een, een, een detachement van de, van de brigade... speciale beveiligingsopdrachten te hebben, dus persoonsbeveiligers. Uh, en die zijn onze ogen en oren op, op veiligheidsgebied. En die maken het absoluut voor ons mogelijk... dat wij uh, in uh, Baghdad overal naartoe kunnen... en andere delen van het land waar we graag naartoe willen. Ja, nou is het wel zo dat uh, steden als Fallujah en Ramani... Uh, in handen zijn van uh, Al-Qaeda-gelieerde groepen en het aantal aanslagen stijgt, ook in Bagdad. Het is een van de bloedigste jaren sinds de val van Saddam Hussein. Hoe gaat u om met die onveiligheid? Ja, ook, ook daar, weer, daar gaan we vooral nuchter mee om. Uh, wij, hebben, wij hebben niks te doen in Fallujah en in, in Ramadi. Dus daar, daar gaan we niet naartoe. Uh, in Bagdad, zoals ik eerder zei... Uh, houden wij ook onze ogen open en onze, onze oren eveneens... En uh, wij rijden gewoon door de stad naar afspraken... waar we naartoe moeten willen met, met, met, onze, met ons bepantseerd konvooi. Uh, maar zijn uh, er ook helemaal geen Nederlanders in de Fallujah en Ramadi? Niet bij ons, uh, bij ons weten. Uh, er zijn... Uh, ja, wij, wij, wij, wij... Nee, sorry. nee Laat ik het <laughs> gewoon kort samenvatten. Bij ons ja. weten zijn er geen, geen Nederlanders in Fallujah en, en Ramadi. Ja, u geeft het al aan. U gaat met een uh, gepanzerd konvooi op weg. U wordt streng beveiligd of... Valt dat mee? Want moet u bijvoorbeeld ook nog rekening houden met de ontvoeringen? We horen daar natuurlijk niet zoveel meer van. Maar gebeurt dat nog? Nou, er is, er is, het, het gevaar is zeker niet tegen, tegen Nederland uh, gericht. Dus wat, wat ik eerder zei, het is, het is echt op, op de verkeerde plek, op het verkeerde moment uh, zijn. Daar beschermen we ons vooral tegen. Ja, maar dat lijkt me weer zeer willekeurig. Dan kan het op iedere straat loeren. Nou, we hebben de laatste, laat, het laatste jaar hebben we natuurlijk wel een patroon gezien van, van waar, uh, waar, waar de narigheid uh, plaatsvindt. Dat is, uh, dat is veel bij, bij cafés, bij markten, uh, waar heel veel, heel veel mensen zijn. Um, daar komen wij op zich niet. Uh, daar ook, ook daar hoeven wij niet te komen. Um, dus dus het, is, het is wederom als je langs dat soort plekken rijdt, waar op zo'n moment iets gebeurt, je weet op een gegeven moment heb je ook een beetje een beeld van om wat voor tijden uh, dat gebeurt. Daar hou je rekening mee. Ja, in de rest van Irak bevinden zich natuurlijk wel Nederlanders. Heeft u daar veel contact mee? Ik vind het altijd uh, apart dat als ik ergens kom uh, dat ik opeens in het Nederlands word aangesproken. Uh, dus er zijn, er zijn her en der Nederlanders waar je ze soms niet eens, uh, niet eens verwacht. Uh, de Nederlanders uh, die bijvoorbeeld in Bagdad zitten... Bij, bij organisaties als de Verenigde Naties... Uh, die kennen we daar, hebben we heel regelmatig contact mee. Maar ook in de Koerdistanregio, uh, een, een belangrijke uh, dimensie van het, van het zaken doen in de Koerdistanregio wordt door, door Koerdische Nederlanders uh, gedaan... En uh, ja, daar komen we heel veel, heel veel Nederlanders tegen en daar hebben we ook heel veel contact mee. Aha, zaken doen. Nou gaan we naar de toekomst kijken. Want uh, er worden dus zaken gedaan. Wordt er geïnvesteerd ook door Nederlandse bedrijven al in Irak? Ja, absolu absoluut. Uh, we hebben natuurlijk de, de, de gigant uh, Brits-Nederlander Brits uh, Shell ja. in, in het zuiden zitten. Uh, maar we hebben ook uh, vorge, uh, vorige maand nog uh, 500 koeien gehad... die, uh, die op Bagdad International Airport uh, landen. 500 koeien? Uh, 500 koeien. Uh, uit Nederland, dus. uit, uit, uit Nederland. En, uh, ik sprak onlangs ook in de, in de provincie Duhok... in de, in de Koerdistan-regio, beter Een, een, een Koerdisch-Nederlandse zakenman... Die, uh, die het grote plan heeft om 5000 koeien die kant uit te laten komen. Dus er gebeurt uh, ondanks alles toch nog een hele hoop. Uh, een andere Nederlander die ik tegenkwam... die met een groot rioleringsproject bezig is... Um, de burgemeester die mij met trots vertelde... dat uh, er in Baghdad uh, allerlei bloemen en planten uit Nederland gaan komen. Dus, dus er gebeurt zeker het een en ander. Heeft u ook contact met de uit Nederland teruggestuurde Irakezen? We hebben contact met de, uh, met de, met, met de, met de Koerdische Nederlanders... en met de, met de Iraakse Nederlanders. Daar hebben we veel contact mee, ja. Dat gaat om dezezelfde zakenlieden, bedoelt u? Dat, dat, zijn, dat zijn die zakenlieden. Of dat zijn mensen, uh, ja, wat ik zei... Uh, ik kom opeens onverwacht mensen tegen. Ik kwam laatst bij het parlement. En daar werd ik in vloeiend Nederlands uh, toegesproken. Uh, dus dat, dat, dat zijn mensen waar we zeker contact mee hebben. Dank u wel, Jeanette Seppe, de ambassadeur in Irak. Dank u wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 de beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1. Bijna twee minuten over half negen. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Minister Bussenmaker is tevreden dat het aantal voortijdige schoolverlaters... vorig jaar is gedaald naar 28.000. Een daling van 8.000 is dat. In het NOS Radio 1 Journaal zei Bussenmaker dat ze terug wil naar 25.000.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 Michiel Severin bij weerplaza.nl De paraplu toch maar meenemen voor de zekerheid vandaag Ja niet eens voor de zekerheid hoor Ik oh. zou hem gewoon inderdaad gewoon meenemen zeker maar vast, binnen Ja op veel plaatsen <laughs> is dat toch wel handig Valt er wat motregen of wat regen Dus het is echt druilerig grijs weer in een groot deel van het land Niet overal, er zijn ook genoeg plekken waar het droog is Maar dat is dan een uurtje En dan begint het ook daar weer te motregenen of te regenen Vanuit Frankrijk nadert een veel groter regengebied. Ach, dat verwacht ik in de loop van de middag. Dus uh, gewoon meenemen die paraplu. Als je hem nu niet nodig hebt, dan zeker later vandaag wel. Ja. Het contrast uh, met vorig jaar, Marcel, is trouwens erg groot. Want vorig jaar op deze dag lag er in een groot deel van het land de sneeuw. Sommige plaatsen 15 centimeter. Werden we wakker met min 18 graden. Mm. Nu werden we wakker met plus 8 graden. Dus uh, <laughs> dat geeft toch ook de grote verschillen in ons ja, klimaat. Aan. Maar ik hoorde jou toch net iets over lagere temperaturen zeggen volgende week? Of... Het wordt weer wat kouder of minder zacht, het is maar hoe je het wil benoemen, de, uh, geen winterweer in ieder geval. Het wordt wel iets interessanter, en dan vooral voor de bewoners in het noordoosten van Nederland, als zij tenminste kouder weer willen hebben natuurlijk. Mm -hmm. Want het hoge drukgebied wat nu in Scandinavië voor echt winterweer zorgt, en ook in Polen en ook in het oosten van Duitsland, want de winter is best wel dichtbij. In het oosten van Duitsland sneeuwt het op dit moment, maar dat hoge drukgebied gaat zorgen voor een oostenwind, en die oostenwind die kruipt langzaam met koudere lucht dichterbij, en ja, sommige modellen geven aan dat we in de van volgende week in het Noordoosten naar maximaal van zo'n graad of drie gaan. Dat is dan natuurlijk wel gevoelig kouder. Maar het is geen winter. En in het Zuidwesten daar blijft toch echt de zachte lucht aanwezig. Daar halen we hooguit een 6, 7 graden als laagste waarde. Dus nee, ik zie de winter niet komen. Het is uh, niet eens een spelderprik te noemen. Het wordt wel wat minder zacht. We gaan naar normale temperaturen in de loop van uh, volgende week. Michel Severin van weerplaza. Dankjewel. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis mooi. Het is nu half negen geweest. Normaal gesproken is dat het uh, het drukste moment van de spits. Er staat nu 225 kilometer file. Dat is zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk... want er zijn veel ongelukken gebeurd vanochtend. Op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden staat 8 kilometer... en een kapotte auto. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... zorgt ervoor dat de file bij Akersloot niet oplost. Twee kilometer staat er nu vanaf Alkmaar. Twee rijstroken zijn er dicht. A12 richting Den Haag... tussen Woerden en Bodegraven... zes kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn weer open... En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Alblasserdam en harningsveld giezendam 11 kilometer. De linkerrijstrook is hier dicht vanwege een ongeluk. En op de A58 vanuit bergen op Zoom naar Breda... staat voor Etteleur 6 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo On Call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op volvocars.nl. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. We gaan naar het Australian Open. Jan Roels, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar is het pas echt warm. En zo warm, Jan, dat het nu Oeh. is gebeurd. En nu hebben ze er een stokje voor gestoken. Ja. De warmste dag van het toernooi tot nu toe, 43 graden en uh, dus heeft ja, ja, de toernooileiding besloten om de wedstrijden op de buitenbanen van Melbourne Park stil te leggen. Komt ook omdat de luchtvochtigheid dus iets hoger ligt, uh, Marcel, dan de afgelopen dagen. En bij de extreme heat policy kan het dus wel worden gespeeld in de Rod Laver Arena en de High Highsense Arena, want daar gaat dan het dak dicht en dat maakt het dus een stuk koeler... Maar inmiddels is er dus avond in Australië, is het dus afgekoeld en wordt er wel weer gespeeld op de buitenbanen. Maar de extreme heat policy is dus voor het eerst uit de kast gehaald bij dit toernooi. En dat was wel nodig, want het was veel te warm dus vandaag. Dat was wel nodig, maar dat heeft wel even geduurd. Een enorme discussie is daaraan vooraf gegaan. Ja. Ja, nou ja, Eigenlijk van, van de wereldtoppers heeft Andy Murray zich het meest kritisch uitgelaten na zijn wedstrijd. Het is ook een Brit en Britten zijn er niet zo goed gestapt tegen de, tegen de warmte. Maar die heeft gezegd, eigenlijk vind ik het onverantwoord. Moet er dan wat gebeuren? Moet er een speler een hartaanval krijgen? Of nog erger overlijden op de baan? Dat zijn voorbeelden uit het voetbal. Uh, moet dat dan gebeuren? Wil de wedstrijdleiding onder deze extreme omstandigheden een keer beslissen om... Ja, om de wedstrijden stil te leggen. Wel, nu, nu heeft men dat gedaan. Er is ook genoeg ruimte in het toernooischema. Men weet dat het van het weekend natuurlijk koeler wordt. Dus die wedstrijden kunnen allemaal worden ingehaald. En in de Australische avond nu wordt er alweer gespeeld. Dus die schade is natuurlijk makkelijk te verhelpen. Goed. Nou, dan is het zaak om je wedstrijd zo snel mogelijk af te ronden. Ja. <laughs> Lukte dat iedereen? Nou, dat deed Maria Sharapova. Er is natuurlijk nog niet zoveel gespeeld vandaag in Australië... Door die, doordat er niet op de buitenbanen werd gespeeld. Maar Maria Sharapova speelde tegen Karin Knapp, een Italiaanse. won met 10-8 in de nou, derde set. Ja, wedstrijd dat was dus uh, niet ja, snel. Een, een marathonpartij van 3,5 uur. Uh, dus Sharapova had, had, had heel veel tijd daarvoor nodig. In totaal 67 onnodige fouten, waarvan 12 dubbele fouten. Dus de hand van de nieuwe coach van Sharapova, Sven Groeneveld... De Nederlander heb ik nog niet kunnen zien. Maar ze is wel door naar de derde ronde en speelt dus nu tegen Alize Cornet. De Française Radwanska won ook bij de vrouwen Wozniacki won. Van McHale uit Amerika. En bij de mannen won Jo-Wilfried Fritzonga van Bellucci. Die was ook helemaal op hoor, die Braziliaan. 7-6, 6-4 en 6-4. Nog op de baan vanavond in Australië en die Murray tegen Mio. En nu... Op de baan. Rafael Nadal tegen Tanasi Kokkinakis. Dat is die jonge Australië van 17 jaar. Die dus uh, Igor Seisling uh, versloeg in de eerste ronde. Het publiek in de Rod Laver Arena natuurlijk helemaal op de hand van Kokkinakis. De nummer 570 van de wereld. Maar Nadal gaat dat redden hoor. 6-2 eerste set voor Nadal. 5-4 in de tweede. En twee setpoints op dit moment voor de Spanjaard. En ook op de baan in die andere... Uh, ja, in het andere stadion van Melbourne Park. Rod Lever tegen Blas Kavsic. Kavsic eigenlijk een trainingsmaatje van Federer. Want de Zwitser heeft in december veel met hem getreden. In Dubai. In een groepje ook met de Haas en Dolkopolov overigens. En Federer staat voor met 6-2, 6-1 en 4-3. in De heerlijk koele omgeving daar. Ja, Rolfs, dankjewel. In België staat schrijfster Christine Hemmerrechts in alle kranten en tijdschriften met haar nieuwe boek. Het is een roman over Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Een controversieel onderwerp in België... en niet iedereen neemt het boek haar in dank af. De meest gehate vrouw van België, zo noemen ze mij. Ik ben een vrouw die niet in de kelder is afgedaald... om de ontvoerde meisjes eten te geven... terwijl een ontvoerde, mijn echtgenoot, in de gevangenis zat. Zo begint het nieuwe boek van Christine Hemmerrechts over Michel Martin, de ex van Marc Dutroux... de meest gehate vrouw van België. Hemmerrechts laat een fictieve Martin uitgebreid vertellen over haar leven. Het boek is een, een poging om de hele zaak te, te reconstrueren... vanuit het standpunt van Michel Martin... Die poging is niet onopgemerkt gebleven. Provocerend wordt het boek genoemd omdat Hemmerrechts de vrouw van Dutroux uitgebreid aan het woord laat. De Martin van Hemmerrechts vertelt zelfs meer dan de echte Martin ooit heeft gedaan. Maar dat was noodzakelijk, zegt Hemmerrechts. Er zijn heel veel gaten in wat we weten. Daarom heb ik uiteindelijk ook wel moeten ervoor kiezen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 vooral de ouders van de slachtoffers van Dutroux zijn verontwaardigd. Paul Marchal, vader van de vermoorde AM. Hij zat deze week in het Vlaamse tv-programma Laat tegenover Christine Hemmerichs. Dit kwetst, en, en als je dan ook dingen leest... uiteraard ook over mezelf, want ik kom er ook in voor... Dan, dan, en ook over de kinderen, en, en ook daar, onwaarheden... Dan, dan doet dat heel erg pijn, ja? Ja, mevrouw Hemmerichs? maar ik, ik denk dat er ergens een misverstand is... Uh, ik laat Martin dingen zeggen die niet noodzakelijk waar zijn. Dus ik, ik zet iemand neer die heel verknipt is. Ook in de manier waarop zij uh, Dutroux dan citeert, merk je ook dat die man totaal verknipt is. zichzelf voortdurend tegenspreekt en zij doet dat ook. Fictie of niet? De echte Michel Martin was perfect op de hoogte van alles wat Dutroux deed en hielp hem zelfs. Volgens Paul Marchal is Hemmerers in haar boek veel te positief over Michel Martin. Maar dan, dan probeer je inderdaad een, een, een menselijk iemand aan het woord te laten, terwijl Martijn nu net niet een menselijk iemand is. Martijn is een psychopaat, dat is op het proces gewoon uh, uh, gezegd. Ik begrijp niet goed, Michel Martin is een mens. Adolf ja. Hitler was ook een ja. mens. De ik begrijp niet goed het onderscheid tussen ja, een onderscheid... psychopaat ja. en een mens. Ja, bijvoorbeeld een, on een onderscheid is dat een, een psychopaat... Uh, ...heeft geen empathie uh, voor andere mensen, alleen voor zichzelf. Ja. En uh, in het boek uh, heeft Martijn heel vaak... Uh, ook empathie voor anderen, voor haar kinderen. Uh, ja. Soms voor, voor Dutroux, soms voor, voor haar moeder... soms voor, uh, voor de zuster en, en ga zo maar door. Ja. Maar dat is Martijn niet. Ze, Martijn komt, heeft, ze komt hier te menselijk uit. Ze komt hier heel menselijk uit. Helemaal niet strokend met de waarheid. Je, je, dit is niet ik die zeg... ik ga nu de waarheid spreken over Martijn... maar ik probeer haar stem, haar gedachtegang neer te zetten. Dat zijn twee heel andere dingen. Het boek van Hemmerrechts verschijnt volgende week bij uitgeverij De Geus. Consument Joost van Poppel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Maar nog was het hele ochtend al in Groningen. Boze Groningers natuurlijk. Die zien hun huizen scheuren en minder waard worden. Maar ja, de eens een zijn dood is de ander een brood, mij Precies, want overal waar ik vanochtend ben geweest, kom je in aanraking met bouwbedrijf Blokcel. Veur Goudwarek, meldt het bestelbusje van de aannemer. Vanochtend waren we eerst bij de boerderij, de historische boerderij... van Saskia en vriend Gerard. Aan de buitenkant volledig gestut, maar ook binnen is het helemaal mis. Nou, zo ziet onze gevel er nou uit dan. Het is een en al scheur. Het is gewoon helemaal uit elkaar getrild, de boerderij. Is erg. Dit is een historische boerderij. Sterker nog, het is een rijksmonument. Maar de waarde nu? Nul. Wat moet er allemaal gebeuren? Hierboven is de bedoeling dat ze de gevel aan de binnen- en de buitenkant... gewoon zes centimeter diep gaan uitslijpen. Om de oude leemcementlaag eruit te halen. Dan op te vullen met, uh, met een kalkmortel, dat er weer verband in zit. Alle muurankers moeten hersteld worden. Oh, hier staat een apparaat op een trapje. Ja, dat is onze aardbevingsensor. We hebben drie uh, sensoren in de boerderij. Dus uh, in de kelder, hierboven in de kap en in de schuur. Wij de... Zijn jullie hier elke dag mee bezig? Jawel, en nachts, nachts ook. Slaap slecht. Ja, zorg. Nu gaat de hand aan de kraan, is gezegd. Ja, dat zeggen ze, maar met hoeveel. En als je de kraan wat draait en je gaat er langer over doen... zakt het veld net zo hard in. Dus je blijft dan met aardbevingen over langere tijd zitten. Dus ze kunnen eigenlijk maar één ding doen. de gaskraan helemaal dichtdraaien. Ik heb soms een idee dat men in Den Haag denkt... zet er maar een groot hek om toe. En laat het maar mooi wegzakken. Of een natuurgebied van maken en de inwoners maar weg. Een beetje Tsjernobyl. Zoiets, ja. Tweede Tsjernobyl. Ja. Maar dan door de naam. En van de historische boerderij in Enum iets verderop doorgereden naar Loppersum naar de Peters- en Pauluskerk. Een kerk uit de 13e eeuw. staat weer dat busje van aannemer Blokcel voor de deur en binnen volop stijgers. Er zitten hier frescos in het plafond. Fantastisch mooi, maar wel beschadigd, vertelt Bertus Huizing... waarmee ik net de stijger ben opgeklommen. Hier recht voor u. Dat is de engel Gabriel met de vleugels dus. Hele mooi versierd, prachtige schildering. Maar er loopt een scheur doorheen door Gabriel. <laughs> door, door Gabriel loopt een scheur inderdaad. Ja. En zij vertelt aan Maria, dus, dat is de inhoud van deze fresco... dat uh, zij het kind Jezus ter wereld zal brengen dus. Geweldig, heel mooi. Het is allemaal prachtig omgeven met allemaal uh, rangwerk. Prachtige schilderingen, heel uniek allemaal. En maar hoe is, langer je kijkt, hoe meer je ziet dat het bijna een soort puzzel lijkt te worden. Er zijn ook kalkstukjes weg, hè? Ja. Hier en daar al kleine stukjes ja, die naar beneden gevallen zijn. Hebt u er enige fiducie in dat na Haagse maatregelen in de tegenwoordige tijd... het 16e-eeuwse werk, waaronder de engel Gabriel... in de nok van de kerk de gaswinning zal overleven? Verwacht ik wel. Het heeft al zoveel eeuwen doorstaan. En als bij goed te conserveren, dan uh, moet dat kunnen. En hard wordt er gewerkt door de aannemer ondertussen. En nou is het... Grappige eigenlijk, terwijl ik de kerk weer uitloop... dat om de fresco's en dat restauratiewerk goed te laten drogen... de kerk gestookt moet worden. Drie keer raden waar het gas vandaan komt... om voldoende warmte te genereren. Juist, van de nam. Net als de centen die nodig waren voor de restauratie. Ja, en dus hoort het afwegen hoeveel die gaskraan dicht kan... hoeveel minder er gewonnen kan worden. Daar hoort u morgen een natuurlijk meer over. Marno Remmers was dat vanuit Groningen. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er staat nog steeds een dikke 200 kilometer file. Vanwege een aantal ongelukken staan er meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is het misgegaan... tussen het knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Er staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En dat betekent dat je er alleen maar langs kan via de vluchtstrook. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem... tussen hendrik door ambacht en harningsveld Giesendam 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En er staat nu weer een kapotte auto. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda... Voor Etteleur, 3 kilometer. Dankjewel. Zo meteen. Verslaggever Roel Pauw is op het ROC Flevoland. Een school waar ze de afgelopen jaren veel gedaan hebben... om het aantal schoolverlaters terug te dringen. Trump. Give a little bit. Het aantal voortijdige schoolverlaters is de laatste jaren drastisch teruggedrongen. Tien jaar geleden verlieten nog een 71.000 jongeren de school zonder diploma. Dat is teruggebracht naar zo'n 28.000. Voor minister Bussemaker van Onderwijs is het dan ook prioriteit. We weten dat die jongeren die geen diploma halen... dat die vaker werkloos worden, vaker ziek zijn... en maar liefst vijf keer zo vaak met justitie in aanraking komen. Dus er is alle reden om ze naar school te krijgen. Verslaggever Roel Pauw, jij bent vanochtend op het ROC Flevoland. Dat is een school waar ze de afgelopen jaren veel gedaan hebben... om het aantal schoolverlaters terug te dringen. Nou, er komen toch nog wat, wat leerlingen op school, hè, mevrouw Smits. Uh, meer dan een paar, kan ik wel zeggen. Uh, en ik mag u een compliment maken namens minister Bussenmaker... dat u het zo goed heeft gedaan. Niet alleen u, maar alle scholen die ervoor hebben gezorgd... dat er weer meer leer leerlingen met een diploma van school afkomen. Dank u wel. Wij zijn zelf ook ontzettend blij. omdat we met heel veel mensen ontzettend hard gewerkt hebben. om dit resultaat te bereiken. Ja, u kwam van ver, hè? Als uh, ROC Flevoland. Ja, wij hebben een uh, hele strijd moeten leveren. Wij hebben zelfs na het normjaar in 2005-2006 eerst nog te maken gehad met een stijging van onze uitvallers. En daarna is het eigenlijk uh, nou, steeds beter gegaan. Is er een dalende trend ingezet met het mooie resultaat wat we nu hebben. Ja, en het afgelopen jaar ook weer een spectaculaire daling. Hè? 36% en een klein beetje minder uitvallers dan het jaar daarvoor. Ja. Ik, ik snap niet hoe je het doet eerlijk gezegd. Nou, dat is inderdaad... Uh, uh, een, een heel mooi pakket aan maatregelen. Kijk, aan de ene kant hebben we natuurlijk te maken met het onderwijs. Hè. Daar uh, wordt het... Dat maakt eigenlijk het verschil. Hè. Die docent voor de klas... Uh, mensen die zich steeds weer professionaliseren. Die meegaan met de veranderende samenleving. De veranderende student. He, dus professionalisering. Dat is heel erg belangrijk. Daarnaast hebben wij een paar jaar geleden geanalyseerd. Waarom vallen onze leerlingen nou uit? Waarom komen ze niet? Waarom gaan ze weg? En op basis daarvan. Op basis van die analyse. Hebben wij een pakket aan maatregelen. Ondersteunende maatregelen. In het leven geroepen. Waarmee we ze binnen bewoord houden. Nou, u dus, zit ze achter de kont? Daar zitten ze behoorlijk achter de kont. Ja. En hoe doet u dat? Nou. We doen dat op een aantal manieren. We hebben bijvoorbeeld, toen wij onze uitvalanalyse deden, hadden we eigenlijk een paar belangrijke uitvalredenen. Bijvoorbeeld leerlingen die het niet meer weten, die een keuzeprobleem hebben. Dus dat betekent, die proberen we op school te houden in een zogenaamde doorstartklas Om ze daar te begeleiden naar een nieuwe keuze. Maar ook de samenwerking met de gemeente, als het bijvoorbeeld gaat om leerlingen die verzuimen. Want uh, verzuim, dat weten we ook, is vaak een voorbode van, van schooluitval. Dus samen met de gemeente uh, zitten we daar eigenlijk bovenop. Schouder aan schouder, de gemeente in het pand. Uh, preventieve verzuimspreekuren met functionarissen van de gemeente. Sancties? Sancties. Uh, nou, in eerste instantie, wij uh, proberen zoveel mogelijk leerlingen intrinsiek gemotiveerd te krijgen. Ja, prima. Maar op een gegeven moment kom je zover dat je ze misschien uh, iets harder moet aanpakken. Ja. Wat, wat heeft u dan in huis aan, aan, aan mogelijkheden? Nou, kijk, uh, wij um, kunnen inderdaad overgaan tot, uh, tot schorsingen. Uh, we, kunnen, we melden leerlingen natuurlijk bij de gemeente, bij het verzuimloket. De gemeente kan leerplichtige leerlingen een procesverbaal opleggen. Ja. Um, dat zijn denk ik een beetje de sancties die we, die we kunnen toepassen. Uh -huh. uh, de minister is tevreden, althans vandaag. Maar haar eigen doelstelling, namelijk uh, in 2016... niet meer dan 25.000 uitvallers, heeft ze nog niet gehaald. Wat kunt u nog doen om uw resultaat te verbeteren op dit punt? Nou, ik denk dat wij gewoon door uh, moeten gaan... met het verbeteren van de maatregelen die wij nu hebben. Daar, moet... zit nog wel een, daar zit nog wel een beetje lucht. Ja, ik denk dat wij nog wel een, een slag kunnen maken, inderdaad. Wij uh, hebben op dit moment uh, een mooi resultaat. En ik denk als wij onze maatregelen verder verbeteren... ook onze ouders, de ouderbetrokkenheid, misschien nog meer vergroten. De samenwerking hè, met bijvoorbeeld de GGD-artsen... als het gaat om leerlingen die veel verzuimen. Samenwerking met de VMBO-scholen als het gaat om zorgen... dat op een goede plek komen. Wij denken dat wij nog wel uh, wat, wat uh, kunnen, ja, kunnen verbeteren. Een bijdrage van verslaggever Roel Paul vanaf het ROC Flevoland. Het loopt tegen negenen. Tot zover dit NOS Radio 1-journaal. houdt u op de hoogte van het nieuws van deze dag? We zijn bijvoorbeeld bij de rechtszaak tegen die 18-jarige hacker. die ervan verdacht wordt dat hij deze zomer. dat uitgelekte VWO-examen Frans op het internet zette. Onze justitieverslaggever Robert Bas is daarbij. Mocht er meer duidelijk worden over de kabinetsplannen rond de gaswinning in Groningen. hoort u dat uiteraard ook hier. En op Radio 1 nemen Jurgen van den Berg en Guylaine Plagget het over met de ochtend, wij zouden zeggen. Blijft u luisteren. Dag.